Mariel Hageman met het NOS-journaal. Het kabinet helpt het Israëlische holocaustmonument Yad Vashem met het digitaal opslaan van oorlogsdocumenten. Daarvoor wordt 100.000 euro uitgetrokken. Yad Vashem in Jeruzalem bestaat onder meer uit een museum en een bibliotheek. Het centrum beheert de getuigenissen die zijn ingediend om een aanvraag te ondersteunen voor een eretitel. Die titel, Rechtvaardigen onder de volkeren, is voor niet-joden die hun leven op het spel hebben gezet. door Joden te redden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ruim 5000 Nederlanders dragen die titel. De fusie tussen de twee grote snackfabrikanten Ad van Geloven en Royaan gaat niet door. De bedrijven kunnen het niet eens worden over de voorwaarden. Ad van Geloven is bekend van de Mora Snacks. Royaan is het bedrijf achter de Van Dobbe kroket... De Nederlandse mededingingsautoriteit wilde de fusie alleen toestaan als Van Dobba uit de supermarkt zou verdwijnen. Dat was om te voorkomen dat het nieuwe bedrijf een te sterke marktpositie zou krijgen. Door de fusie zou een bedrijf ontstaan met 1100 werknemers en een omzet van zo'n 250 miljoen euro. De twee bedrijven gaan nu zelfstandig verder. De rechtbank in Rotterdam heeft negen Somalische piraten gevangenisstraffen opgelegd van 4,5 jaar... De Somaliërs hadden een Iraans visserschip gekaapt en ze waren bewapend de zee opgegaan om nog een schip te kapen. Toen Nederlandse mariniers het schip wilden controleren, openden de Somalische, Somaliërs het vuur. Bij het vuurgevecht kwamen twee piraten om het leven en zes raakten gewond. PSV dient een schadeclaim in bij een speciaal fonds van de Wereldvoetbalbond FIFA na de blessure van Ola Toivonen. De speler raakte deze week tijdens de training van het Zweedse elftal zwaar geblesseerd aan zijn hamstrings. Hij is naar verwachting een half jaar uitgeschakeld. Sinds dit jaar hebben clubs recht op een tegemoetkoming als spelers blessures oplopen bij nationale elftallen tijdens een interlandperiode. Het weer vanavond klaart het op. Morgen eerst overwegend droog met zonnige periode. Daarna kansen buien. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANW. Er staan op dit moment geen files, snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A15 tussen Tiel en Nijmegen en op de A30 tussen Ede en Barneveld. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, een toepasselijk nummer, elke regendruppel is een water voor. Als je nu naar buiten kijkt, dan denk je van ja, ja dat klopt wel. Ja. En daarvoor hoorde je natuurlijk ook nog jailbait van Avicii. Toby, een heel goedemiddag. Jij ook Karim. Hoe gaat het met je? Goed, met jou? Ook lekker. Mooi. Ik heb vandaag gehoord dat ik over een maand mag afrijden. Je mag over een maand afrijden? Maar ja. je bent toch pas net begonnen, toch? Ja, ik heb al pas negen lessen achter terug. Oh. Dus er komen nog vier lessen bij, want een maand heb je vier weken dus. Ja. Nou, dat is lekker, toch? Ja, dus na, na, na echt ongeveer 13, 14 lessen ben ik dus al klaar. Dus, dus uh, ik heb een chauffeur? Een record, ja. Oh, uh, mooi. Nou, ja, ja. Maar hoeveel bied je? Niks. Sterrenstof? Het is heel duur, is het. Ja? Ja. Hoe kost het? Ja, dat wil je niet weten. Een maar paar iedereen miljoen. loopt ermee, hè? Ja, zeker. Jeugd tegenwoordig, allemaal sterrenstof. Ongelooflijk.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 Oogst. Ik kijk omhoog, met de pillen voor de, de wereld is mijn plantaard. Op je pollepip na, Rol af, de afstand. Van je heimelijk lichaam, ze is van spijt. Tijd, klasse. Oh, los Toen ze omhoog, hoe omhoog, omhoog, omhoog, ze omhoog, omhoog, omhoog, omhoog, omhoog, omhoog, omhoog, omhoog, en naar de kijk, ja, ze te plat is. En te maag, galactisch. Sorry, als ik open drijf, zeg, als ik nou open kijk. Zelfs als ik voor de derde bin, dan de weet je dat je kergels bin. Dan ben ik als vlog, in dan ligt als sterrenstof. Dan ben ik loser winnaars, ga met tranen zo'n nek. Bitch, tranen mijn nek, nek. loser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 Toen uit de lucht kwam, vallen lady luck. Ze werd zijn baby en dan was haar baby terug. En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs. Ik heb een moeka-princessje op mijn bankje. Stemklankje, vloeit me steeds, brood op een klankje. Soms denk ik terug, heb mijn drankje. Met de sterren in de lucht, te zeggen geen. Wereld is weer plat, ja. Op je polenpips na. Golaf lengte afstand van je helemaal lichaam. De van spijt.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 ben ik in the sky met mijn nek op mijn nek in the sky met dames om mijn Dames nek. Ja, de jeugd vertegenwoordig met sterrenstof. En over sterrenstof gesproken. Een week geleden, nou, een week en een jaar geleden, precies een week en een jaar geleden, is Steve Jobs overleden. En daarom hebben wij onze technologie slash apple. Ja expert aan de telefoon Midas Kwant, hallo Midas. Hoi. is het? Goedemiddag. goed met jou? Ja, ook wel goed hoor. Ja, eh, even vorige week, was het een jaar geleden dat Steve Jobs overleed? Mm -hmm. Is dat nou zo voor jou een speciale dag? Nou ja, het is natuurlijk wel een dag dat een hele bijzondere man eh, overleden was. Maar het is voor mij zelf ook het moment geweest dat ik zeg maar eh, meer bezig begon met mijn apps en zo. Dus het is niet echt een superspeciale dag, maar wel een dag waar ik aan denk van oh ja. Ja, want ik zag bij de wereldraid door waren ze ja. er weer een heel thema van aan het maken, net als dat jaar daarvoor. Uh, sorry? Bij de wereldraaid door waren ze er weer een heel thema van aan het maken. Vind je niet ja. dat het een beetje overhyped wordt? Um, nee, ik vind het eigenlijk van niet. Want hij heeft natuurlijk heel veel. Uh, hij heeft gewoon heel veel dingen veranderd op de wereld. En hij heeft heel veel uitspraken over het leven en allemaal andere ja. dingen. En hij heeft natuurlijk gewoon heel erg. ...bijzonder verhaal om te vertellen en wat hij zeg maar, zelf allemaal heeft meegemaakt Dus In dat geval vind ik niet dat het overhyped over wordt. Jij vond het hem meer dan een, zeg maar, dan een, meer een computeruitvinder? Ja, ja. Maar hij stal toch ook heel veel dingen van andere concerns? Nou ja, dat valt op zich wel mee. Die dingen waren sowieso niet gepatenteerd. En mm -hmm. ik denk niet dat dat alleen Steve Jobs was... ...maar dat die andere bedrijven ook dingen van Apple stalen. Zoals je nu... Um, dus je ziet bij de Samsung, ja. iPhone zaak en andere, andere rechtszaken, ja, komt het eigenlijk van beide kanten. Heb je ooit, heb je ooit want jij, jij bent ook al een paar keer in, uh, in Amerika geweest, natuurlijk bij Apple. Heb je ooit contact gehad met Steve, uh, met, ja, met Steve Jobs? Uh, nee, ik heb toevallig, ik heb wel uh, Tim Cook ontmoet. Dat is de uh, opvolger, toch? Ja, maar uh, nee, ik ben nooit, ook maar, ik heb ook eigenlijk nooit de kans gekregen om hem echt te ontmoeten of naar hem toe te lopen omdat ik, uh, ja, ik ben nooit echt in de buurt geweest. Maar ja, je hebt of op, opvolger natuurlijk wel uh, een hand geschud, denk ik. Ja. Hoe was dat? Ja, dat was wel heel erg cool. Want dat is man. natuurlijk voor, voor, ja, voor Apple-fans over de hele wereld, is dat zeg maar het ultieme natuurlijk. Wie kan ja, dat nou zeggen? Het, ja. Wie kan nou zeggen dat hij de hand heeft gestut, geschud van de hoogste Apple-baas? Ja. Oh, die ja. gozer is rijk trouwens. Hoe, ja, hoeveel ja. bezit die gozer ongeveer? Volgens mij 300 miljoen of zo. per jaar. Dat is uh, niet niks. Daar kun je wel een paar iPhones van kopen. Ja, ja, ja. En meteen een brugje naar de iPhones. Want jij, heb jij nou in de rij gestaan voor de iPhone? Uh, ja, maar ik in, heb uh, in Oberhausen. In, in Duitsland. <laughs> in Duitsland helemaal. Want, ja. Want daar kwam je een week eerder uit? Ja, daar kwam je een week eerder uit. En het kwam iets beter uit met school. Dat ik daar naartoe ging op die vrijdagochtend. In plaats van de week erop in Amsterdam. En, en wat, ja, wat is er nou... Werkt die lekker? Uh, is, niet, is niet alles in het Duits nu trouwens? Dat is eigenlijk mijn brandende uh, vraag. Nee, nee, alle iPhones die wereldwijd verkocht worden, worden allemaal, uh, worden allemaal gewoon verkocht. Ja. Alleen zeg maar, de eerste instelling die stond daar wel op het Duits, maar die kun je gewoon mm -hmm, mm -hmm. terugzetten naar Nederlands, naar het Engels, wat je zelf wil. Ja. Dus het zijn eigenlijk allemaal gewoon precies dezelfde iPhones die verkocht worden, alleen met een andere voorinstelling. maar oh. Ik had gehoord ja. dat in die rij in Oberhausen, dat daar iets... Mensen zijn flauw gevallen of zo? Of ge, verdrukt? Ja het, was echt, uh, ja, het was echt ontzettend druk en... Maar uh, ik, stond, ik stond best wel vooraan, dus vooraan was het helemaal niet druk. Mm -hmm. En daarachter was één grote chaos. Ik heb zelf ook uh, het nieuws alleen kunnen volgen via nu.nl en een beetje via de Telegraaf. <laughs> omdat ik verder gewoon niet uit de lijn kon stappen, dus dat was wel... Op je oude iPhone? Ja, precies. <laughs> maar je gaat, je gaat nu niet zeggen dat je er hebt gekampeerd, ge ge toch? Nee, nee, zover gaat het ook weer niet. Want ik, ik zag een paar weer op het nieuws voor de Apple Store in Amsterdam. En toen dacht ja. ik, wat bezielt die mensen toch? Dat je zo'n hele avond zo in de kou gaat liggen? Ja, dat heb ik eigenlijk wel gedaan. Maar... <laughs> oh, oh oké. Okay. Maar dan is dus mijn vraag, wat bezielde jou? Ja, het is, het is inderdaad echt heel erg raar. Maar het is niet zo dat ik uh, voor de rij ben gaan liggen. Het is meer zo dat ik daar om de uur of elf of aangekomen ben. Mm -hmm. En met iemand een plekje vooraan vrijgehouden had. Dus eh, uh, toen, toen, toen ben ik bij hem in de rij gestapt, helemaal vandaan, En. toen ben ik twee, drie uurtjes wakker gebleven. Heb ik een uurtje, twee uurtjes in de auto geslapen. En toen heb ik uh, de laatste uurtjes gevuld ik in de rij staan. Maar wat ik nou niet snap, hè. Waarom komt die uh, telefoon dan in Duitsland eerder uit dan in bijvoorbeeld Amsterdam in Nederland? Nou, gewoon vanwege voorraad waarschijnlijk. En omdat, eh, uh, ja, vanwege voorraad. En dan kiezen ze de grootste landen uit. Waar ze oh, okay. invloed zullen hebben waarschijnlijk. En dan. Ja, we geven ze hem daar als eerst. Ja, ik wil hem laatst ook kopen, maar bij Vodafone hebben ze hem al niet meer. Oh. Zo ja. snel gaan die dingen. Ja, en echt. ze krijgen er waarschijnlijk ook maar heel weinig van Apple. Ja, ja. Maar je hebt hem dus nu, je werkt allemaal prima en zo. Ja, super licht en snel. Je kreeg er ook nieuwe oordopjes bij, toch? Ja, klopt. Er zijn ze na hoeveel jaar? Want iedereen, iedereen kent natuurlijk die witte oordopjes van Apple. Ja. Dat is gewoon geniaal om die dingen wit te maken. Ja. Iedereen heeft die dingen, mm -hmm. maar ze hebben nu hele nieuwe of eigenlijk dezelfde alleen dan iets anders? Ja, ze hebben eigenlijk altijd uh, hebben steeds kleine veranderingen gedaan, maar dit is wel echt een hele grote verandering omdat er eigenlijk gewoon een heel nieuwe soort techniek achter zit in die oortjes en nieuwe soort ja, systeem eigenlijk bijna. Hele nieuwe geluidservaring. Ja. Goed, en dan even tot slot, ik heb jou vandaag, ik kwam toevallig op school tegen, ja. en toen had ik je gevraagd of je toevallig een leuke ja, nieuwe app wist. Uh -huh. En je hebt er ja, een? Nou, hij is niet nieuw, maar ik heb hem zelf altijd getwijfeld of ik hem zou kopen of niet. Ja. En ik heb hem uh, eergisteren gekocht en het heet Things en dat is gewoon een to-do-lijstje die synchroniseert met je iPad en met je Mac. Uh -huh. En het ziet er gewoon super strak uit en het werkt handig en het heeft veel opties en het is gewoon, ja, het is gewoon een grote app met veel coole opties. Dus dat, dat is zeg maar een soort van, ja, boodschappenlijstje? Bucketlist. Ja. Uh, ja, alleen is het niet alleen bedoeld voor boodschappen, maar ook voor huiswerk en gewoon eigenlijk voor alles wat je nog even moet doen of wat je even wil onthouden. Dus zeg maar een soort van, soort van bijagenda. Ja. Maar dan online, op je, op je iPhone of op je andere phone? Ja. Van, ja. Je ja, op je phone. iPhone. En dan synchroniseert die via, via internet naar je computer en zo. Nou, handig. Dat is mooi toch? Ja. Weet je wat ik heb? Vertel. Ik heb nu documenten. Jij hebt documenten. Ik heb documenten en die synchroniseert hij ook altijd met mijn laptop. Nou. Met je uit, ja. Ja, dat is super handig. Ja. Ik super zweer handig. het. Want dan, want dan loop ik over. Sorry, Midas, ik ben even heel even. Dan loop ik over de <laughs> straat en heb ik dus een, een grappersonne en dan schrijf ik hem snel daarop en dan heb ik hem op mijn computer kan ik hem uitwerken. Verzin jij grappen? Ik verzin grappen. Ik sta woensdag weer in Toenberg. Maar goed, doet het niet toe. Midas, mogen we jou ja. bedanken? Ja, natuurlijk. Graag gedaan. Ja, en uh, als er weer iets nieuws is, dan bellen we jou natuurlijk meteen. Oké. Okay. Oké, okay, Midas, dank je. Ja. Gaan we nu luisteren naar Old City en Carly Rae Jepsen met Good Time.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 schop van het liedje wat je ook doet hou altijd je hoofd omhoog en uh, ben vrolijk en ja, dat geldt ook wel een beetje voor ons, hè ja, zeker als je na drie weken lang alleen maar afwijzingen krijgt voor een stage ik ben al drie weken lang op zoek naar een stageplek ben. en ik ben door alles en iedereen afgewezen wat een drama ja, iedere deur die maar dichtgegooid kon worden, hebben ze dichtgegooid vertel er eens iets over ja, wat moet ik erover vertellen, ik heb uh... hoe het ging, nou dan bel je op ik heb bijvoorbeeld naar de Vara gebeld. Hallo, met de Vara. Hallo? Jij bent Karim, gewoon die iemand van de Vara nadoet. Ja, klopt. Okay. Hoe gaat het? Nou goed, maar dan bel je naar de Vara ja. en dan uh, zeggen ze: van Nee, sorry, we hebben te druk. En dan bel je nog een keer naar iemand anders, de Avro. En ze zeggen: Nee, we hebben te druk. En dan, dan Polio's: Nee, we hebben te druk. En dan BNN: Nee, we hebben te druk. En dan ga je bij Comedians proberen. Ja, en die heb je het, ook het allemaal iets anders verzonnen? Omroep Max. Om... Hij oh, ja. Ja, is toch al langer achter gegaan nee, en hij is niet druk. Daar, daar heb ik het dan weer iets te druk voor. Jij bent er te druk voor. Daar ben ik iets te druk ja, voor. Ja, ja, dat klopt. Maar ik ben dus overal afgewezen. Overal. Ik ben er vast aan zou ik zeggen. Ja, dat zou ik doen. Daar word je hard van. Mhm. Mm <laughs> ja. Hoe voel je het nou? Wat? Om afgewezen te worden? Nou. Nou, niet echt, weet je. Je leert erbij leven. Ja? Ja. Echt? Ja. Jij probeert te zoeken naar een bruggetje, heb ik het gevoel. Nee, helemaal niet. Ik probeer in de put te praten. Oh. Een diepe put. Nou, die die van de... Nou, daar wordt je nooit meer wakker van, hè? Dus, daarom het, gaan we het, luisteren het, het naar... Is toch, nee, het is toch eigenaardig <laughs> dat je begint met... Oh, dit nummer heeft echt een supergoed gevoel, want je moet je hoog omhoog houden. En je eindigt het gesprek met, we gaan je in de put praten. Dames en heren, je hier moet hier is Chris Brown met Don't Wake Me Up. Je verpest eigenlijk mijn bruggetje. Maar oh ja. Dearly beloved. If this love only exists in my dreams. Don't wake me up. Too much light in this window. Don't wake me up. Only coffee, no sugar. Inside my cup If I wake and you're here still Give me a kiss I wasn't finished dreaming About your lips. Don't wake me up, up, up, up, up, Don't wake me up, up, up, up, up, Don't wake me up, up, up, up, up, up Don't wake me up, don't wake me. That's there, let me break it up, All the pressure that you got, let me take it off. I swear, we're gonna make it up. Put your hands in the air, don't stop. I'm knocking down like you carry. Let you like Rihanna, <laughs> Come on, don't want to clean If you so far If you let go And I ain't gonna leave her Girl Is is Girl Cornerhardt, Maynard. Um, zijn nieuwe is dat is niet meer nieuw, want hij heeft al nieuw nieuwe en die hoort zo meteen na dit volgende voetbalblokje, die er nu, als het goed is, aan zit te komen. Heel goed, naar Dennis is Dennis Bergkamp, is Bergkamp is met de bal aan, dit is Goed, goed, goed, goed, kop. Hij is goed, goed, goed, goed, goed, Hij komt er goed, goed, goed, goed, Ja, dit keer zonder Mark van Rijswijk, want die uh, is vader geworden is vader gewonnen, Gefeliciteerd. Ik denk niet dat hij luistert, maar... Gefeliciteerd. Ja, namens ja, heel ZTVM gefeliciteerd. Ja, ik heb hem ook gefeliciteerd van, namens ons. Goed. Dus, hij is vader. En, eh, uh, uh, wat je al weet, vandaag staat de Interland op het programma Andorra tegen Nederland. Andorra thuis altijd lastig? Ja, in de Kuip, hè? Mm -hmm. dus met dit weer uh, wel een bad, badkuip, hè? <lacht> ja, ja. <lacht> Daar heb ik opgeoefend. Ja, dus. Dat... Maar goed. Vandaag dus uh, Nederland-Andorra. Wat ja. vraag jij? Gewoon even meteen een voorspellentje erin gooien. Ik denk uh, dat Nederland... Nou, ik vind dat ze met 6-0 ja. moeten winnen. Ik zeg 10-0. Ik zeg minimaal 6-0. Want weet je hoe duur ongeveer de selectie is van heel Andorra die ja ik 300.000 toch ja 310.000 ja, dat is toch niks ik, maar vier of zo zijn er ook daadwerkelijk professioneel voetballer ja leuk toch de anderen zijn bouwvakker burgemeester ambtenaren oh burgemeester is ook ambtenaar ja maar goed de, ja, ja. Tenminste, en, dat uh, soort dingen schoenmaker zo. ja dat soort dingen zijn. Dat is wel allemaal heel handig kun je goede muurtjes bouwen en dat soort dingen als je ja als je je weet wel ja maar goed, vandaag is het interland. Uh, Nederlands elftal ik wel bijna Ajax zeggen. Even goed hè, Nederlands elftal en Ajax natuurlijk. Um, maar Nederlands elftal zal spelen met Ruben Schaken en Jermaine Lens, Wat best wel opvallend is. Ja. En uh, achter Van de Vaart, of achter hun van Van de Vaart. kijk, Jermaine Lens. oké okay, maar Ruben Schaken, die kan echt helemaal niks van. Die is 30. Die kan er echt helemaal niks van. Die is net een beetje doorgebroken bij Feyenoord, meneer geeft drie voorzitters en die staat op ja. de Nederlands elftal. Nee, die kan echt niks Hebben van. Hebben we daar niet Narsing? Ja. Narsing heb je toch? Ja. En uh, Duklas is geselecteerd? Ja. Dat is ook wel bijzonder, hè? Ja, inderdaad. Dat praat in, je niet in aan. In een Nederlands elftal? Het ja. is wel echt een goede verdediger. Op zich, als hij op niveau is, is hij goed. Um, mm -hmm. Voor de rest geen eredivisie er, er voetbal? Zitten wel, er zitten wel, dat, dat valt me gewoon ja. op, dat er veel zwarte mensen in de Nederlands elftal zitten. De laatste tijd. Maakt ook niet uit. Nee, dat maakt niet uit, maar dat valt wel op. Nou, hij valt dat valt wel op. Want zijn Nederlands, komt dat omdat die van nature sneller zijn? Volgens mij wel. Ja, vast wel die zullen een andere spieropbouw hebben. Ja. Feitelijk, ja dat weet ik wel. Die hebben gewoon een andere spieropbouw. Ja, dus die zijn dus iets van. altijd beter geschikt voor voetbal. Ja. Of je moet heel veel met je techniek kunnen goedmaken. Ja, maar dat zou ook wel kunnen. Maar ja, op zich, het maakt niet zoveel uit. Nee, het, het maakt niet heel veel uit. Het gaat gewoon puur je techniek en om hoe goed je bent. Ja. Maar goed, uh, ook wat opvallend nieuws uh, wat je net ook al bij het, uh, het NOS-journaal hoorde om 6 uh, uur. Dat, of nee, om 5 uur. Dat was dat de uh, telefoon uh, gebaseerd is en dat... Ja. Uh, PC bij de KVB of niet bij de, KNVB maar, bij maar wacht, de FIFA Maar we lopen er wel even overheen, maar die doeklas ja. is helemaal geen Nederlander. Ja, officieel wel, maar dat is gewoon een Braziliaan. Ja, dus. Dat is gewoon een Braziliaan. Maar we hebben daar toch geen goede mensen. Kijk, mij maakt het echt niet uit uh, wat voor huidskleur je hebt hoor. Dat ja. maakt me echt geen ene reet uit, al ben je paars. Nou, dat lijkt Zou me raar. Zijn. Ja, heb je heel erg gemist. miskamer. Tinky Winky die opeens. Ja, dat is ja. een Maar goed, als je Braziliaans bent, ja. dan ga je toch niet bij het Nederlands elftal? Ja, maar hij komt daar nooit in aanmerking voor een plek bij Brazilië. Ja, maar dat is Zegt toch raar Pepe dat... zo zo Peppe Ja, Peppe, toch? Dat is Portugal. Dat is toch ook Brazilië? Ja, ik Silva. Ja, ja dat, dat soort mensen ja. heeft hij voor ja. zich. Maar ja, bij hij, woont, hij kan goed Nederlands praten, dus ik weet niet. Boeien. Hij is beter als Joris Matthijs of Bouma. Ja, maar weet je wat je dan begint? Dan krijg je dus dat andere landen... Die kunnen dus... De... Maar dat gebeurt al veel, hè? Wij ja. zijn echt een van de weinige landen die geen international hebben die uit een ander land dus komt. je gewoon... Want... Qatar en zo willen dus nu internationals gaan kopen. Ja, je willen 12 Brazilianen ja, kopen om een LTO te maken. Kopen. Ja, ja. Dat dat is mooi toch, toch? raar? Leuk toch? Nee, dat is toch raar. Ja, dat is wel raar, dat maar ja, wat doe je eraan? Helemaal niks. Nee. Um, voor de rest heb je natuurlijk nog uh, wat ik net al zei, Toyota, hij is geblesseerd geraakt. Minimaal een half jaar. Let op minimaal een half jaar in dit en niet maximaal. Um, ja, en nu komt de, uh, de ja, PSV, die gaat dus nu naar de FIFA toe om te vragen voor een schadevergoeding. Wat vind jij daarvan? Ja, Mark, oh nee Tobi uh, Nou ik vind het Kijk aan de ene kant het is natuurlijk wel Het, het is meer voor de, voor de Hoe heet het Voor, voor de, de KNVB het? en zeg maar zo zelf Dat ze moeten uitkijken met het opstellen van spelers Dat ze niet zo kwakkeloos, kwakkeloos Een speler van een club kunnen halen En, oh, en, en gewoon, gewoon 90 minuten laten spelen Terwijl ja. ze zich niet goed voelen Kijk, ik vind dat Maar ze geplosseert graag op een training hè Ja goed weet je dat is een ongelukje dat kan gebeuren En ik vind dan dat PSV niet zo moet zeiken dus het risico van het vak. Ja, dat vind ik ja. ook. Dat vind ik ook. Je weet dat ze die wedstrijd spelen en nou, dat kan gebeuren. Dat ja, vind ik. dat is helemaal zo. Soms, in het voetbal heb je dan toch dat, dat ding omdraait en zo. Dat je open draait. Dan turn je around. En dan uh, gaan wij er nu naar luisteren. Van... Corner Maynard, je hoorde hem net ook al. Want dit is een nieuwe nummer. Samen met NIO. Turnaround, hier op Radio CVM, Toby en Kim, het in. Niet kan ons stoppen, natuurlijk, hier op Radio. Je Corner wel. My yard met Turn Around. Zo, is dat is trouwens een ja, goed nummer, vooral als je bij de Voice meedoet. Ja. <laughs> turn Around, dat, dat roelde ik. Ja, dat doe ik. En vandaag de Battles, hè? In de Voice. Oh ja, ik, ik volg het eigenlijk niet zo heel erg. Ja, zijn wel. ze bij de Battles? We zijn alweer bij de Battles. En daar zullen we de over zien. Ik heb wel gehoord trouwens dat het helemaal papier. vernieuwd werd. Klopt, de Battles. Dat ga je vandaag zien. Echt? Nou, ja. dat ga ik vandaag niet zien, want ik kijk naar uh, Andorra. Na Andorra, hè? Andorra, Andorra. oké. Okay. Uh, ja, even kort tussendoor. Even dit, dit liegen. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, glorie, ja. lang zal ze leven Dat je het weet. jullie allemaal hoor, mensen. Dat je het weet als je staat te luisteren en denk je van, waarvoor is dit nou? Ja, we zijn allemaal wel een beetje jarig, hè? Jarig. Een soort van jarig, ja. Zijn we jarig allemaal vandaag? Hoezo zijn we vandaag allemaal jarig? Wacht, ik zit ze heel even uit hoor. Ze ja, ik word er ook gek van. We hebben met z'n allen de Nobelprijs voor de Vrede gewonnen. Nou, de Europese Unie heeft ja, de Nobelprijs Ja, en wie zijn de Europese Unie? Dat zijn wij. Dat zien we in reclamespotjes. De ja. Europese Unie, dat bent u. Dus, dus wij. Wij hebben de Nobelprijs voor de Vrede gewonnen. Nou, dat is toch leuk. Nou ben ik echt benieuwd, want er zit ook een prijs aan van 930.000 930 euro. Ja. Hoe ze dat gaan verdelen over al die Europeanen. Ja, Wat ben nou, ik benieuwd naar? Nou? Het zal wel naar Griekenland gaan. Ja. Dat zal het wel zijn. In de bodemloze put. Hmm. Maar dat betekent dus dat ik, dat ik nu officieel meer Nobelprijzen heb gewonnen dan Bush. Heeft hij er ook? Nee, die heeft er geen. Die heeft er geen. Dus ik heb officieel meer Nobelprijzen gewonnen dan Bush. Iedereen in Europa heeft dat. Ja. Sterker nog, mooi nieuws hè. Wij hebben allebei. Ik weet niet of het ooit een droom van je is geweest. Om een Nobelprijs voor nee, de Vrede te winnen. Nee, of het ooit je droom is geweest om een. Uh, hoe heet dat nou? Ik weet niet. Vaker de Tour de France te winnen dan Nens Armstrong. Dat zou kunnen. Nu. Want dat heb je nu ook bereikt. Ja. Want die heeft hem eigenlijk nog nooit gewonnen. Ik heb even vaak de Tour de France gewonnen als Nens Armstrong. Ja. Dat is allebei nul keer. Toch ook raar, hè, dat nieuws. Ja. Dat is fijn. Ja, het is, zonde. is dat even gek, Karim? Nee, maar wat, is... wat was er precies aan de hand? Want jij volgt het wielrennen op de voet. Ja, Je kan het er niet bijhouden, want die anderen zijn op de fiets. Dus ga ik maar met de tv kijken. Maar goed. Ja, um, ja wat is er nou gebeurd? Lance Armstrong is uh, door een rapport van de USADA, of de, de, ja, de, de Amerikaanse dopingautoriteit, is hij uh, ja, in staat van beschuldiging. Was hij al gesteld. Is hij eigenlijk letterlijk geschorst? Het, het rapport is naar buiten gekomen, is naar de UCI gestuurd, en daarna meteen. Openbaar gemaakt voor iedereen. Um, daaruit bleek dat er ongeveer 15 wielrenners bij elkaar doving hadden gebruikt. Ook van de Rabobank? Ook twee van de Rabobank. Waarvan oh. eentje bekend is. Dat is Livey Leiphamer. Dat mm -hmm. is een, een secundant, een tweede hand van Lance Armstrong geweest bij de Amerikaanse ploeg waar hij toen in reed, toen hij zijn 7e Tour de Frans overwinningen kreeg. Ja. Um, maar wat is er nou het rare aan het feit? Is? Dat, dat er dus ook een renner bij Rabobank, nummer, renner nummer 14 wordt genoemd. Ja. Maar niemand weet wie dat is. Oh. Renner nummer 14. Renner nummer 14. En uh, ja, heel veel mensen pleiten er nu voor om gewoon af te spreken dat iedereen nu alles opbiegt wat hij ooit met doping heeft gedaan. Ja. En daarna iedereen een soort van generaal pardon te geven. En dan daarna echt, dat als je dan doping gebruikt, dan is het gewoon over. Dat is op zich best een goed idee. Ja. En uh, ja, het is natuurlijk het puntje van de ijsberg, kunnen we wel zeggen. Hè? Het puntje van de ijsberg? Ja. Maar wat, heb jij het wel eens gevolgd? De Tour de France of een andere wielerenwedstrijd? Nee, ik mensheid? heb het een heel klein beetje gevolgd afgelopen jaar. Maar echt een heel klein beetje. Maar ja... Je hoort nu ook mensen van ja, het is niet meer leuk om naar te kijken zo, maar ik blijf het wel leuk vinden, want het zijn nog steeds mensen die sporten en het is nog steeds een wedstrijd en het blijft leuk Het Ja, nou goed, leuk, ligt eraan ik. voor wie je kijkt natuurlijk. Als je voor de ja. Rabobank uh, kijkt. Ja, de Rabobank uh, zelf, de bank zelf, ja. heeft gezegd dat ze nog niet weten of ze doorgaan met de sponsoring. Nee. Maar ja, dat is gewoon nu overal in het wielerland, want het hele wieler, uh, gebeuren ligt op de opzoek ja. op. het gaat gewoon bergafwaarts. Ja. En uh, je ziet wel eens in uh, een wedstrijd dat ze er dan, uh, zeg maar, slippen en zo en dan ja. gaat dat mis. En dat slippertje hebben heel veel mensen waarschijnlijk gemaakt en ja, ik denk dat je eigenlijk alleen maar kan zeggen, het is een rapport van duizend bladzijden, uh, zeer gedetailleerd, echt gewoon van, uh, van de naaldgrootte tot iets anders. Het is officieel bestempeld tot literatuur. Dus nou, je kan het, het is gewoon echt in... een groot boek. Dus je kan het gewoon lezen. Ik, en inderdaad, als je goed bent in Engels, kun je hem gewoon even googlen en dan vind je het hele boek en dan kun je het doorlezen. Lekker voor op vakantie aan het zwembad. ga je eventjes lekker nou, dat boekje lezen. Dat gaat hier niet hoor. Nee. Nee, ik denk ook dat niemand dat zou doen. Zullen wij ons ja. gaan luisteren naar Everjack met Rock the Hout? Heb jij een rock in je huis? Nee. Nee, ik ook niet. En mijn huis is wel van rock gemaakt natuurlijk. Dat steen. Van steen. Dat is een brick. Dat ja. maakt ja, niet uit, dat weten de mensen hier toch niet. Break the house, Everjack! Yeah. Even and the key is gone, the beat goes on and on. Yeah. Michael Jackson, yeah. Michael Jackson yeah. Yeah. Yeah. Michael Jackson Michael yeah. yeah. Jackson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 The king is gone, the beat goes on and on. Yeah. Michael Jackson. Yeah. Michael Jackson. Yeah. It's all bad. Lose your mind. Yeah. One more time. plant a seed, and it grows into something beautiful, mm -hmm. and it never dies, really. I think people should be that way. Yeah.